De wens van koning Midas Koning Midas was in de schatkamer van zijn paleis bezig zijn geld te tellen. Hij had heel veel gouden munten, want koning Midas was een van de rijkste koningen van Griekenland. En hij vond dat er niets mooiers op de wereld was dan goud. Opeens zag hij door het open raam dat er onder een boom in de paleistuin een oude man lag te slapen. De man werd net wakker en ging zitten. Toen herkende Midas hem. Het was Silenus die aan het hof van Dionysus, de god van de wijn, woonde. Midas vroeg Silenus of hij een paar dagen bij hem in zijn paleis wilde blijven. Silenus bleef tien dagen en de koning zorgde ervoor dat het de oude man aan niets ontbrak. Daarna bracht koning Midas hem terug naar het hof van Dionysus, die op de berg Olympus woonde. Ik ben heel dankbaar, Midas, zei Dionysus, dat je zo goed voor mijn oude vriend Silenus bent geweest. Daarom mag je een wens doen. Midas hoefde niet lang na te denken over wat hij graag wilde. Kunt u ervoor zorgen dat alles wat ik aanraak in goud verandert, vroeg hij. Je wens is vervuld, Midas, maar je zult er heel gauw spijt van hebben, zei Dionysus. Maar Midas luisterde al niet meer. Hij sprong in zijn strijdwagen en zag tot zijn grote vreugde... dat de bodem van de wagen onmiddellijk in goud veranderde. En ook zijn kleren en sandalen waren intussen van goud. Midas reed naar huis en zodra hij de poort van de paleistuin aanraakte veranderde die in goud. En hetzelfde gebeurde met de stenen van het pad in de paleistuin toen hij er overheen liep. En toen hij een bloem plukte, veranderde die ook meteen in goud. En dat de bloem niet meer heerlijk geurde, vond Midas niet erg. Ik ben rijk, ik ben de rijkste man in de wereld, schreeuwde Midas tegen zijn bediende. En ik kan jullie ook rijk maken, let maar eens op. Hij raakte met zijn vingers de paleismuur aan en die werd onmiddellijk van goud. Als ik wil kan ik het hele paleis in goud veranderen, riep hij opgewonden. Midas gaf zijn paard een liefkozend klopje en liep verder. Daardoor zag hij niet dat het paard in een gouden standbeeld veranderde. Midas ging naar zijn studeerkamer en streek met zijn vingers langs de boeken. Alle boekomslagen en bladzijden veranderden direct in goud. Midas ging in zijn stoel zitten en riep zijn bediende. Ik heb honger, zei hij. Breng me wat te eten en een beker wijn. Even later kwam de bediende terug met een paar schalen eten, een beker wijn en een kom water, zodat Midas zijn handen kon wassen. Maar toen Midas zijn vingers in het water stak, veranderde het water in goud. Midas schrok en pakte een appel op, ook die veranderde in goud. En toen Midas de beker wijn aan zijn lippen zette, merkte hij dat ook de wijn in goud veranderde. Midas greep de bediende bij zijn arm en riep, wat moet ik doen, ik kan niet eens eten of drinken. Maar de bediende antwoordde niet. Hij stond zo stil als een standbeeld en staarde de koning met gouden ogen aan. Hij was van top tot teen in goud veranderd. Opeens hoorde Midas zijn kinderen roepen. Vader, kunt u ons speelgoed in goud veranderen? Zijn zoon en dochter kwamen de kamer binnenhollen. Midas probeerde hen nog te waarschuwen, maar het was al te laat. Ze gaven hem een zoen en veranderde direct in gouden standbeelden. Midas begon te huilen. Er vielen dikke tranen van goud op de vloer. Midas was diep ongelukkig. Hij besloot terug te gaan naar de berg Olympus om Dionysus te vragen hem te helpen. Onderweg zag hij grote trossen rijpe druiven die aan de wijnranken tegen de bergen groeiden. Maar Midas wist dat hij er niet van kon eten. En zijn kleren, die al lang in goud waren veranderd, voelde steeds zwaarder aan. Eindelijk kwam hij bij het paleis van Dionysus aan. En Midas... Lachte de god van de wijn. Heb je nu genoeg goud? Ik haat goud, jammerde Midas. U had mijn wens niet in vervulling mogen laten gaan. Alles wat ik aanraak verandert in goud. Ik kan niet meer eten of drinken. En mijn kinderen, mijn paarden, mijn bedienden zijn in gouden standbeelden veranderd. Alsjeblieft, Dionysus, help me. Dionysus moest eerst heel hard lachen om de hebberige Midas. Maar toen kreeg hij medelijden met hem. Ga naar de rivier de Pactolus en was jezelf van top tot teen, zei hij. Midas liep naar de rivier en aarzelde. Stel je voor dat het water in goud zou veranderen. Hij knielde en schepte met zijn handen wat water uit de rivier. Maar gelukkig, het water bleef water. Midas schoot het water met zijn handen over zijn kleren en zijn armbanden. Er vielen kleine stukjes goud in de rivier. Daarna waste hij zich net zo lang tot al het goud van zijn kleren en sandalen verdwenen was. En toen hij zijn handen afdroogde aan de lange grashalmen op de oever van de rivier, veranderde die niet in goud. Even verderop zag Midas een oude waterkruik liggen. Hij vulde de kruik met water en haaste zich terug naar zijn paleis. Hij goot het water over zijn twee kinderen en zijn bedienden. Zijn dochtertje sloeg haar armen om hem heen en zijn zoontje ging verder met praten... alsof hij nooit een gouden standbeeld was geweest. Kunt u ook de aarde in goud veranderen en de zee en de lucht? Stil, zei Midas, ik wil het woord goud niet meer horen. En ik wil ook geen goud meer zien. Kom, we gaan water uit de rivier halen. Ik ga elke centimeter van mijn paleis schoonwassen. En dat deed hij. Eerst waste hij zijn paard en de boeken op de planken in zijn studeerkamer. En tot slot de muren en vloeren van zijn paleis en het pad in de paleistuin. Het enige goud dat in het paleis van koning Midas overbleef, waren de gouden munten in zijn schatkamer.